Dit is Eewout de Jong met het NOS Journaal. Een jongen van 12 is vanmiddag dood gevonden in een huis in de stad Groningen. Volgens de politie is die jongen onder verdachte omstandigheden overleden. Er is een man van 45 aangehouden, want zijn relatie is tot het slachtoffer is niet bekend. Het is nog onduidelijk wat er gebeurd is. De politie onderzoekt de woning waar de jongen dood werd gevonden. En doet ook een buurtonderzoek in de wijk Oosterpoort. Mensen die aan vuurwerk willen ontsnappen boeken steeds vaker een plekje op vuurwerkvrij vakantiepark. Bijvoorbeeld omdat ze hun huisdieren een rustige jaarwisseling willen geven. Vakantiehuizen zijn vaak ver van tevoren volgeboekt en veel meer mensen kiezen er ook voor om vuurwerkvrij te kamperen. Surinaamse oud-president Desi Boutersen zat vermoedelijk ondergedoken op een plek op 50 kilometer van Paramaribo. Dat hebben de NOS en RTL nieuws ontdekt. Het gaat om een complex in het district Kommerwijnen. Een luxe residentie met meerdere gebouwen afgeschermd tussen de bomen. Boutersen overleed vlak voor kerst na een paar jaar op de vlucht te zijn geweest vanwege zijn veroordeling voor de decembermoorden. Het laatste gesprek dat radio-dj Mattie Valk met Eva Hermans-Kroot voerde... is uitgeroepen tot het radiomoment van het jaar. Dat is bekendgemaakt in het programma De Perstribune op Radio 1. Valk sprak haar vlak voor haar dood eind november. In het gesprek nam ze, namen ze afscheid van elkaar. De jury noemt het ontroerend en dapper om zo'n gesprek te voeren op de radio. Eva Hermans-Kroot schreef op Instagram openhartig over haar leven met longkanker... waar ze meer dan een half miljoen volgers had. Ook in het radioprogramma van Mattia Marico, op Q-Music vertelde ze vaker over haar ziekte. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het gaat wat harder waaien uit het zuidwesten. Minima tussen 3 en 7 graden. Morgen bewolkt, maar in het noordwesten soms wat zon. Het blijft stevig waaien en het wordt 4 tot 8 graden. Rond de jaarwisseling flink wat regen en wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Welkom bij de vijfde in gesprek met Radio Show. Mijn naam is Ben of Eugen. Januari is voor veel mensen de maand om met goede voornemens de kerstkilo's eraf te gaan trainen. Of in ieder geval wat weer aan sport te gaan doen. In onze regio's hebben wij verschillende sportscholen... zoals Basic Fit, Hield Club Zandvoort, de Fit Academie en Fit20... met studio's in Bloemdaal, Heemstede en Haarlem... om maar een beetje dicht bij huis te blijven. Fit20 bestaat 15 jaar en dus een mooie gelegenheid... om te gaan praten met de heren die dit ontwikkeld hebben. Bram Kroeske en Walter Vendel. Walter legt uit waar Fit20 voor staat. Fit in 20 minuten per week. En dat hebben we er ook onder staan tegenwoordig. Uh, en toen we... Wa waarom? Want dan moet je het steeds uitleggen anders. Ja, je moet het uitleggen, want uh, mensen weten niet uh, wat zich erbij voor moeten stellen. Het leuke was toen we internationaal gingen, toen hoefden we alleen maar de fit, fit in 20 minuten per week te veranderen in fit in 20 minutes per week. Okay. Dus we hoefden we heel letterlijk het logo te veranderen. <laughs> Dat is mooi. Dat is mooi. Uh, Bram, ja, uh, jullie uh, schrijven op de website hoogintensieve krachttraining. Even in het kort, we komen er straks uitgebreid op terug. Maar hoe gaat dat? Nou ja, het is hoogintensief. En doordat dat hoogintensief is, kan het zo kort zijn. En de meeste mensen denken: krachttraining vast drie keer in de week. Maar wij doen het in één keer 20 minuten in de week. Dus dan moeten we iets doen wat uniek is. En dat is hoogintensieve krachttraining. Nou, het klinkt ontzettend spannend. Het zweet breekt me uit. Maar goed, nu al. Ik heb nog niks gedaan. Laten we even terug gaan naar het verleden. Jullie bestaan ook 15 jaar. Ja. Dat wordt gevierd op social media. Dat kan iedereen lezen. Maar op de website staat... het is een onderneming die al 20 jaar bestaat. Ja. Dus Walter, hoe zit dat? Zal ik even toelichten. Wij zijn in 2005 begonnen... in onze zogenaamde proefstudio in Nunspeet. En toen wisten we... nog niet of dit ging lukken of niet. Want uh, waar lag het aan? Nou, we hadden gewoon geen ervaring ermee. Dus je, we hebben het in uh, Manhattan bezocht, in uh, New York. Daar was een studio die dit zo deed. Uh, maar goed, dan heb je een iets andere uh, doelgroep dan je hebt in Nederland. Dus wij wisten gewoon niet of dit ook uh, aftrek ging vinden in Nederland. Dus we zijn het gaan testen. En ook is uh, Nunspeet niet het meest vooruitstrevende dorp in Nederland. <laughs> qua Want dan zijn jullie begonnen. De van innovaties, laten we het daarop <laughs> houden. Dus te, wij, ons idee was dit is een lachboesproef. Als het hier lukt, lukt het in principe overal. En was dat zo? En dat is gelukkig voor ons. Nu terugkijken, is het zo gebleken. Ja. Maar we hebben een paar jaar nodig gehad om het uh, um, te, echt de blauwdruk van te maken mm. en na te denken over um, ja, voorbij die testproefstudio uh, van hoe gaan we daarna uitrollen? Hoe gaan we het groot maken? En toen uh, zijn we op franchising ge gekomen als een heel goed distributiemodel. En daar zijn we in 2009 echt mee begonnen. Ja, ja, ja. Dus toen kwam de eerste gefranchiseerde Fit20 Studio in Zwolle. Ja. Bram, die in uh, Manhattan waren jullie, maar uh, Walter zegt het al, het was niet helemaal de doelgroep. Uh, wat zat er zo groot verschil dan met Nederland? Nou, met name in wat ze zich konden veroorloven. Oh, okay. <laughs> dus, dus je betaalde daar al iets van 100 dollar toen al voor één sessie. In Nederland zijn we natuurlijk een uh, veel goedkopere franchise geworden. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> um, maar goed, ja. jullie kwamen dan in, in Manhattan aan. Wat, wat trof jullie daaraan? Uh, een studio. Een beetje wat, wat je hier zou kunnen vinden. Hè? Dus een uh, beperkte, beperkte opvlakte... Aantal apparaten en een hoogintensieve training, dus dat doen we eigenlijk nu nog of nog beter, maar op die manier. Ja. ja, beter, want het was daar nog echt met stopwatch en papier, pen en papier. En zo zijn we ook begonnen, maar toen dacht ik wel gelijk dat kan beter. Ja. Dus daar hebben we een mooie technologie voor en dat zijn wij gelijk gaan oppakken. En daarmee is het echt onze eigen formule helemaal geworden. Ja, want uh, die Amerikanen dachten, ho ho heren, Nederlandse heren, wat, uh, wat gebeurt hier? Jullie gaan er met ons uh, product door. Was dat niet zo? Nee, want het product bestaat eigenlijk al veel langer. Oh. Dus uh, wij hebben het vooral voor de Nederlandse markt in eerste instantie gefinetuned. Onze eigen verbeteringen op aangebracht en het later als franchise uitgerold. Ja, ja. Dus het is eigenlijk een, een, een eigen product geworden, eigen dienst. En die hebben we verfijnd. En waar zit dat eigen in? Nou, wat we al begonnen. We hebben natuurlijk heel veel technologie toegevoegd. We werken nu met een trainers app die ook data opslaat. Dat is heel wat anders dan dat je allerlei kaarten in een, archief, een archiefkast stopt. En we hebben ze gewoon heel makkelijk beschikbaar. Vandaar dat we ook bijvoorbeeld later die V20-studie konden gaan doen. Van In Gesprek met Horje, Pratende Heren en Zingende Dames. Zoals dit nummer van T. Pauw. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Hart en Soul, zo heet het liedje. Terug naar de Vit 20 Studio in Hattem, waar dit interview werd opgenomen. Waarom noemen jullie eigenlijk het ja, een sportzaal waard? Toestellen staan een studio. Nou, studio geeft aan dat het kleinschalig is. En dat is denk ik een belangrijk element. Wat we in Fit20 wilden hebben. Dat het persoonlijk is. Dat iedereen zich daar veilig voelt. En vertrouwt. Uh, dat je niet bekeken wordt. Dat je geen spiegels dus ook hebt. Geen muziek. Uh, dus om mensen die eigenlijk afgeschrikt worden. Want 40% van de mensen die niet naar een reguliere gym gaan. Is vanwege de intimidatie. Noemen ze intimidation. Oh ja. <laughs> ja intimidation. Dan denken ze aan enorme spierbundels. Dan denken aan mensen hun snelle pakjes en zo. En een aantal mensen als je een beetje een buikje hebt. Of je bent niet meer 20, Ja dan is dat intimiderend. Mm. En door het in een studio opzet te doen. Wilden we het zo doen dat iedereen zich van 18 tot uh, 100... ...daar zich welkom zou voelen. 100? Bram, is, is, uh, hebben jullie klanten al van 100 jaar? Nou, helaas heb ik zelf nog niet iemand van 100 kunnen trainen... ...maar wel van 94. Dus, uh, ah, ah. En we hebben, we hebben een aantal mensen boven de 90 die uh, bij ons getraind hebben... ...en met goede resultaten. Ja, ik... ja maar je bespreekt in de verleden tijd. Zijn ze er niet nee, meer? Jawel, ik geloof dat nu onze oudste lid 97 is... ...en die komt nog op de fiets naar de studio. Dus dat is fantastisch. Dat is voor mij zelf inspirerend. En uh, de doelstelling van die dame is ook om 100 te worden bij Fit20. En daar gaan we bij helpen. Nou, ja, dat wou ik zeggen. Dat, <laughs> dat moet lukken. Bram, dat is je eer te na, hè, denk ik. Zeker mijn eer te na. En we kunnen dat zeker uh, voor haar realiseren. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Maar laten we even teruggaan. Uh, wat, wat al genoemd werd. Het is, het is kleinschalig. Uh, dus er kunnen niet zoveel mensen in. Ho hoeveel mensen zijn er tijdens een training in, in de studio? Nou, in de meeste studio's zijn er dan uh, twee of drie. Ja, dus de meeste studios hebben één trainer op de werkvloer en die traint dan één of twee klanten tegelijk. Dus dan zijn ze met, met maximaal drie op dat moment. Maar een paar van de hele, hele succesvolle studios zijn dermate groot geworden dat ze met twee trainers op de werkvloer staan. En dan soms ook al drie, vier klanten in de studio hebben. Dus dan zijn, je, dan zijn ze met z'n vijf of z'n zessen. Ja. Um. Maar wordt dan nog de rust bewaard in de studio? Want ik, ik kan me zo voorstellen: hoog intensief vereist ook concentratie, focus. Uh, blijft dat overeind staan? Nou, dat blijkt dus heel goed te werken. Dus, dus in, die, in die studio's wordt de training wel iets aangepast in, in zeg maar de volgorde waarin ze het doen. Dus dan begint bijvoorbeeld het ene team tien minuten nadat het andere team is begonnen. Maar door de focus en door de, door de klantschermen waar we mee werken, lukt het eigenlijk heel goed om die focus juist, juist heel goed te houden. Okay, wat, nou, heel interessant. Uh, Walter, uh, nog even naar uh, het franchise systeem. Uh, hoe, hoeveel mensen, of in Nederland hoeveel mensen trainen er nu in Nederland eigenlijk? Of, uh, klanten? klanten zitten we op de, boven de 18.000 uh, leden op dit moment. Alleen al in Nederland? Alleen in Nederland. En in ja. hoe, hoeveel landen? Twaalf landen inmiddels waar we echt actief zijn. En uh, we hebben iets van 3.500 uh, leden buiten Nederland nu. En hoe zit dat? Als ik, als ik uh, nou, ik, Duitsland vind ik een mooi land. Ja. Uh, ik, t, ik ga op vakantie naar Duitsland. Ik zit toevallig in de buurt van een V20 studio. Uh, ik, ik blijf een week in Duitsland. Ik moet eigenlijk wel trainen. Want ja, uh, ik moet natuurlijk. Ja, ja. Het, je hoort het al, het is allemaal moeten, moeten. Ja. Maar is het eigenlijk ook moeten? Je Kon je wel een weekje overslaan? Volgens Bram mag je best wel een weekje overslaan af en ja. toe. Want we hebben nu ook zelf de kerstperiode voor de boeg. Ja. Ik vind het altijd jammer. Maar uh, ik weet ook dat dat helemaal niet erg is. Zeker naarmate je langer traint is het een keer een week overslaan zelfs wel eens bevoordelijk voor je lichaam. Dat je echt even de rust pakt. Maar uh, we hebben mensen, ik noem het net het voorbeeld van Curaçao... waar we een studio hebben, die graag op vakantie gaan in Curaçao... maar dan toch even willen doortrainen en dat kan. Oké, okay, want je, Bram zei het net al. Bram, je, je, je, hebt, uh, je staat in een iPad met je, met je account, zal ik maar zeggen. Met je profiel en dan wordt dat naar... Uh, Overgezonden of via de e-mail overgezet naar de studio in Curaçao? Ja, zo gaat dat eigenlijk. We worden benaderd door een van die twee studio's, of de studio waar de klant weggaat, of de studio waar de klant naartoe gaat. En die vraagt om een transfer van de, van de, zeg maar de klantkaarten. En dan staat die in de volgende of in de nieuwe studio. En dan kan die klant gewoon verder trainen op de bestaande gegevens. Ja. Gaaf zeg. Dus straks over de hele wereld kunnen ja. we 20 klanten terechten. Absoluut. Dat is mijn droom. <laughs> ja, dat is je droom. Zeker. Ja, wat leuk. Maar welke landen zou je nog meer willen? Uh, voor dit jaar. voor 2000, uh, We zijn net in Dubai opengegaan. Bahrein komt eraan, uh, Saudi-Arabië volgend jaar. We zijn bezig met Duitsland uh, uit te breiden, je noemde Duitsland al. Daar hebben we één studio. Nou, dat, dat las ik toch op, uh, op social media, ja. Duitsland en Oostenrijk. Oostenrijk, ja, daar hebben we een hele goede partner voor, dus daar hebben we goede verwachtingen voor. Italië? Italië hebben we net een master aangetrokken, dus die uh, hopen we ook volgend jaar op de kaart te zetten. En ik ben in gesprek met uh, een paar andere landen, maar dat hou ik nog even maar voor mezelf. Sunshine van Katrina en The Waves. Een lekker swingend liedje, zoals we dat tegenwoordig noemen. In het vorige gesprek had ik met Walter Vendel het over lang trainen. Maar wat is lang? Bram Kroeske legt het uit. Als je zeg maar een week kan overslaan zonder een probleem mee te hebben... dan moet je ongeveer wel drie maanden getraind hebben. Maar als je, zoals Walter, al twintig jaar traint... dan kun je rustig een week of meerdere weken wel, wel missen. He, maar er zitten bepaalde wetmatigheden in het trainen. Dus als je bijvoorbeeld drie maanden traint. Dan heb je zeg maar, ongeveer drie maanden dat effect nog. Train je zes maanden, heb je zes maanden het effect. Dus er zitten uh, uh, maar iemand die twee, drie, drie weken traint. En dan een week overslaat, Dat is niet handig. Nee, nee, dat schiet niet op. Nou, want als ik zo hoor, kan je met pensioen uh, qua 20 <laughs> ja. Dat is uh... dat was het niet van plat. Ja. Tot, even voor de, de beeldvorming. Uh, naast mij staan uh, twee slanke heren die al twintig jaar krachttraining doen. Ja. En uh, dan denk ik, ja maar, jullie zien er helemaal niet uit als bodybuilders. Nee. Hoe, hoe kan dat, Bram? Nou ja, zeg maar, de, het lichaam vindt buildingen van de body ook niet een prioriteit. Dus dat kost heel veel eiwit, kost heel veel energie. Dus het lichaam zal eerder jezelf krachtig maken, sterk maken, dan, dan heel groot. Tenzij je die eigenschap al hebt. Dus als je het lichaamstype hebt, wat heel makkelijk zeg maar te beelden is, dan, dan kan dat ook wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb een ander lichaamstype. En dus zal eigenlijk eerder slank blijven en sterk worden dan, dan heel erg groot. Ja. Slank en pees, peesig hè, noemen we dat. Ja, zou het pezig kunnen noemen. Ja. Ja, of taai, of ja. dat soort dingen. Ja. Heb jij nou na twintig jaar uh, trainen... want, want je, ik neem aan dat je zelf ook uh, elke week aan elke die week. apparaten loopt te sleuren. En dan is... Uh, je, je, je, je vliegt hier in Hattem de, de, de trap op. Ja, zo doe ik dat. Ja. Ja, nee, ik train elke week dus nog. En uh, Kijk, op een gegeven moment zit je redelijk aan... je wat wij dan optimale gewichten noemen. Daar zit je dan aan. Hè? Dus, dus dan kom je niet zo makkelijk meer nog verder in gewichten. Maar wat mensen niet zo goed zien... is dat je eigenlijk elke week... jezelf een, een, een soort stimulans wilt geven... waardoor je lichaam begrijpt en snapt van... Hey, ik, lichaam, moet beter worden. En dat mag je niet achterwege laten. Dus, dus je mag niet de vergissing maken... dat als je op een gegeven moment op bepaalde gewichten zit... dat je dan niet verder zou moeten trainen. Je doet het voor heel veel andere dingen. En dat, dat, ja, dat moeten mensen gewoon blijven doen. Ja. Nou, daar gaan we het zeker nog over hebben. Want het is buitengewoon interessant. Uh, maar laten we het eerst even... ook weer bij het begin beginnen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Hoogintensieve krachttraining. Wat is dat nou eigenlijk? ja Het is eigenlijk een, een, een zeg maar grote mooie trucendoos. Waarbij je allerlei wetmatigheden van, van trainen in één training bij elkaar voegt. Je zou kunnen zeggen dat het jammer is dat heel veel andere trainingen dat niet doen. Daarom hebben ze meer tijd nodig. Hebben ze een hogere frequentie nodig. Hè, dat ze niet één keer maar drie keer in de week zouden moeten trainen. Dus hoog intensief betekent dat je, dat je iets doet met wat heel veel. Op dat moment even energie en, en in dit geval ook kracht kost, maar wat je maar heel kort kan volhouden. Voor mensen die hiernaar luisteren, als je het vergelijkt met hardlopen, sprinten kun je heel kort volhouden, en een duurloop kun je lang volhouden. Maar het verschil zit in de intensiteit waarmee je dat doet. Dus als je sprint, heb je een hele hoge intensiteit. En als je een duurloop doet, moet het een lage intensiteit zijn, anders zou het niet kunnen. Dus 20 is kort, maar heel heftig. Kort en heel intensief, en als jij het wil, heftig of krachtig. Ja, ja, ja. ja. Zeg Walter, maar het is toch helemaal niet leuk? Het is, is toch vreselijk? Nee, nee, het is helemaal niet leuk. Nee, Klopt. Wat nee. wij altijd zeggen is: deze 20 minuten zijn de zwaarste van je week. Maar ik heb ook geleerd dat er in een week 10.080 minuten zitten. Okay. En de 10.060 minuten buiten de Fit20 Studio... heb je profijt van die 20 minuten. Ja. Dus weet je, het maakt helemaal niet uit of je het leuk vindt of niet. Ik heb, uh, sprak laatst nog een klant die zei... ja, ik train al vier jaar bij je. Het heeft me van mijn rugpijn afgeholpen. Ik vind het nog steeds niet leuk. Maar ik weet gewoon dat ik moet blijven doen. Ja. En ik vind de trainster die me traint hartstikke leuk. Ik zeg prima. Okay. Je hoeft het niet leuk te vinden. Het gaat om het effect. Ja, precies. En dit even over de gezondheidsvoordelen, uh, uh, want ja, Walter zegt het Bram, die, uh, iemand is pijn van zijn rug af. Ik lees dat wel meer, ook op jullie website, uh, heeft het zoveel, hebben mensen met rugklachten en dat zijn er geloof ik uh, een miljoen of meerdere miljoenen in Nederland, uh, hebben die zoveel baat bij? Ja, ja dus het is eigenlijk een, een complete training, we, we noemen steeds krachttraining om het begrijpelijker te maken, maar het is een hele complete training die eigenlijk een, een soort reorganisatie doet van het hele, hele lichaam. En in die reorganisatie zit er ook een verbetering van spierspanning... waar heel veel mensen last van hebben als ze rugklachten hebben. Dus heel veel van de, van de klachten die mensen hebben als ze beginnen... verdwijnen meer of meer spontaan en vanzelf door de manier van trainen. Mevrouw Philips. Wilson Philips met Hold on. Ja, ja. Kenmerkend voor deze hoogintensieve krachttraining is dat er langzaam getraind wordt. Bram Kroeske legt uit waarom het zo langzaam gaat. Door het langzame heb je, heb je weer de mogelijkheid om bepaalde effecten te af te dwingen, bijna. Dus dat, dat klinkt even niet zo leuk. Maar uh, zoals ik al zei, het is een trucendoos. Dus er zitten zoveel. Uh, mooie dingen in. En een daarvan is dat langzame bewegen. En door de langzame bewegen maak je ook gelijk die beweging heel veilig. Dus mensen met rugklachten of andere klachten kunnen heel vaak deze oefeningen wel doen. Ondanks dat ze als ze een snelle beweging zouden doen. Die misschien zelfs lichter is. Dat ze wel last zouden hebben. Hmm. Hè, maar door die langzame beweging. Waarbij we ook hele veilige apparaten gebruiken. Met een hele mooie lijn van, van apparaten met een hele veilige bewegingsuitslag, een hele veilige beweging, uh, doen mensen het vaak supergoed op die oefening ja, ja. Um, En tot op hoge leeftijd, hebben we net gezegd Walter. Ja, zeker. Dus er is, je bent nooit te oud om te beginnen bij Fit20. Dat is, is dat zo? Ja, dat is echt waar. Want we hebben in die studie die we hebben laten doen ook gezien dat of je nou 30, 50 of 70 bent als je start, je ziet in essentie dezelfde mate van progressie. Alleen iemand die 30 is, die zal een hoger niveau bereiken. En dat is ook logisch, omdat je dichter bij je optimale krachtmoment bent... wat rond je 25 ste ligt. Maar iedereen uh, ziet die progressie. En uh, dat betekent gewoon dat je een optimale leven kan leiden. Nou, wie wil dat nou niet? Ja, wie wil dat nou niet? Nou ja, goed. <laughs> Daar komen we denk ik zo nog wel even op. Maar die, die progressie maken van... Uh dat is een keer eindig, denk ik. Je, je, ik denk dat je een keer aan je plafond komt te zitten... met wat je kan doen. Aan, aan, want het gaat in kilo's natuurlijk, net zoals elke gewicht. Maar uh, ja, ho, wanneer weet je nou dat je aan je, aan je plafond zit? Nou, je kan dat bij ons natuurlijk zien. We gebruiken voortgangstrafieken om aan te tonen... of te laten zien aan jou of de klant... van hé, hey, dit is hoe je het doet met deze, met deze oefeningen. Je ziet dan... Uh, vaak een enorme progressie. En op een gegeven moment neemt die progressie wat af. Uh, niemand kan dit zien, maar... in het begin heb je vaak een enorm exponentiële progressie. En op een gegeven moment wordt dat... Uh, gradueler of langzamer. En op, en op een moment zit je... Jij, jij, jij noemt het plafond, maar ik zou zeggen... je optimale gewicht. Hmm. Dus met jouw leeftijd, lengte, gewicht... geslacht zit je op een gegeven moment wel aan een gewicht wat voor jou optimaal is. Dat is het. Supergoed dat je dat kon en bereikt hebt. En dan gaat het er weer om van blijf nu trainen. Ja. Want als je nu gaat denken van ja, nu kan ik wel stoppen. Dan, dan heb je afhankelijk van hoe lang je getraind hebt daar natuurlijk wel een bepaalde tijd nog profijt van. Maar op een gegeven moment zit je weer in die helaas, wij noemen het binnen onze opleiding natuurlijk verval. Het is op 25 ben je op je beste, dus dan ben je op je sterkst. Daarna heb je een bepaald verval van 1,5% per jaar. En ga je dat optellen over die jaren, dan heb je best wel een hoop verlies aan kracht. Ja, ze zeggen boven je 75ste levensjaar doe je niks aan sport. Dan is je verval van spiermassa 5%. Ja, dan wordt het nog groter, ja. Ja. Maar, maar dat is natuurlijk heel heftig. Want dan, uh, voordat je het weet loop je achter een rollator. En, en, uh, is, is dat dan nog wel te verbeteren? Nou zelfs dat is nog te verbeteren. Maar uh, het is natuurlijk heel jammer dat mensen zich dat laten overkomen. Ja. Op, op basis van het feit dat iedereen er op die leeftijd zo als een, uh, ja, helaas krakkemikkig bij loopt. Ja. Maar het we hebben de preventie. We hebben, we hebben de manier om het als het ware te voorkomen. Ja. En dan hoeft dat je dus helemaal niet te overkomen. En kun je tot op hoge leeftijd uh, heel fit en gezond blijven. Harrietje Bette Davis Ice. Terug naar mijn gesprekpartners Bram Kroeske en Walter Vendel. Zeg, Walter, die, die, die, die preventie, daar, daar uh, wordt veel over gesproken binnen de gezondheidszorg. Uh, en weinig aan gedaan. <laughs> en weinig aan gedaan, ja, maar als ik dat zo hoor, dan is uh, jullie systeem eigenlijk uh, een, van de, uh, een heel mooi systeem om uh, te gebruiken als preventie? Ja, absoluut. Wij zouden echt een uh, significante bijdrage kunnen leveren... door meer preventie te doen aan de verlaging van ziektekosten. Ja. Maar als... He, heb je dat wel eens stiekem uh, doorgeringend? Nou, wij kunnen prachtige berekeningen maken. Maar het feit is helaas dat de mensen die hier over de budgetten gaan... het gewoon niet begrijpen, het niet weten, het niet snappen... En uh, altijd uh, de paard achter de kar zullen blijven spannen. Dus we geven geld uit aan ziekenhuizen. Waar je... En dan is dat te laat. Ja. Natuurlijk is het fantastisch dat we Nederland ziekenhuizen hebben. Met, met fantastisch personeel. Maar wat je zou willen is dat er minder mensen binnenkwamen. Mm. En dat kan alleen als je serieus op preventie gaat inzetten. Iedereen roept het, maar niemand doet het. Ja, ja het staat toch Bram helemaal in zijn. Kinderschoenen eigenlijk, die hele gezondheidspreventie. Terwijl juist, ja, er zijn wel mensen misschien roepen in de woestijn van... jongens, we moeten daar meer werk van. Maar waar begint het mee, die preventie? Hoe zie jij dat? Nou, je zou met deze training kunnen beginnen. Maar wij zijn destijds in onze proeftuin met heel veel meer dingen bezig geweest. Dus ook met, met goede voeding, voedingssupplementen, betere slaap, al, de, al dat soort dingen... Die, die dus heel veel impact hebben. En daar zijn ook heel veel andere professionals zijn daar gewoon mee bezig. Dus, dus de preventie is beschikbaar. Maar door met kracht te beginnen heb je eigenlijk een, een, bijna een soort uitklapmenu. Waarvan je kan zeggen, hé, als je dat doet, dan verbetert dit ook. En verbetert dit ook. Verbetert je coördinatie, je conditie, je flexibiliteit. Dat gaat gewoon mee met kracht. Dus je, je zou hier kunnen beginnen en uh, geleidelijk aan de andere dingen ook oppikken. Ja, ja, ja. ja, want er zijn mensen uh, die zeggen... Ja, waarom zou ik een krachttraining doen? Ik wandel, ik fiets, ik tuinier. Dus uh, wat is het verschil? Ik ben lekker bezig. Ja, dat zijn ze ook. En dat moeten ze ook zeker blijven doen. Maar je gaat toch bepaalde dingen missen. Het is heel lastig uit te leggen. Hoe bedoel je? Nou, kijk, als je, als je wandelt of, of, of zelfs tuiniert... je gebruikt maar een deel van wat je in je spieren... als, als mogelijkheden hebt. En als je niet... Als waar de krachtkant van de dingen opzoekt. Hè, want wandelen of, of zeg maar tuinieren, is meer eigenlijk de uit, uithangsmogenkant van, van de spieren. Maar je moet eigenlijk de krachtkant van de spieren opzoeken om te zorgen dat, die, dat ze goed blijven. Dat, is, dat klinkt raar, maar dat is veel belangrijker dan dat ze iets lang kunnen volhouden. Ja. Ze moeten sterk zijn. Om bijvoorbeeld die trap op te kunnen. Om bijvoorbeeld, hè, voor als je ouder wordt, van zitten naar staan te gaan. Of hè, te voorkomen dat je op een gegeven moment achter een rolator moet lopen. Ja. ja, dat is eigenlijk een van de elementaire zaken. Gewoon op kunnen staan. Dat is voor jonge mensen heel veel zelfsprekend. Maar wat voor ouderen niet misschien. Nee, zeker. Uh, dat is zo. Dus, dus als je jong bent, besef je niet wat je moet doen voor later en uh, Soms is het gewoon te laat voor mensen om nog uh, te beginnen. Of ze weten niet waar ze heen moeten. Nee. Uh, en wij uh, hebben natuurlijk ook maar een beperkt budget om ons kenbaar te maken binnen Nederland. Dat we er zijn, dat we mensen echt kunnen helpen hiermee. Dus ja, je moet het geluk hebben dat je net met ons in contact komt. En jezelf de kans geeft om het een keer te ervaren. Want een van onze motto's uit het verleden was altijd doen is geloven. En dat heeft te maken dat wat wij doen, dat is eigenlijk niet uit te leggen vooraf. Dat blijft conceptueel. En dan krijg je gelijk mensen die geloven het niet of uh, zijn sceptisch. En dat snap ik allemaal. Ik was zelf super sceptisch toen ik hier hoorde. Oh, ja, ja <laughs> ik dacht dat kan niet. Maar toen ben ik met Brab gaan praten. Die zei, nou weet je, vergelijk het met inderdaad joggen of uh, sprinten. Uh, welke ja. hou je langer vol? Nou, toen ging het bij mij wel een lampje branden van oké. Okay. Maar het is nog steeds zo... als je niet in je lichaam gevoeld hebt... de sensatie van spierfalen... tijdelijk spierfalen... dan weet je gewoon niet wat het is. Hmm. Het is net zoals iemand die altijd in de berg heeft gewoond... en die heeft nooit de zee gezien... dat je die gaat vertellen over de zee. Hmm. Ja, weet oh ja. je? Ja, ik kan het, ja, het blijft abstract. Je moet een keer naar de zee. Zegt Bram... dus jij was eigenlijk de, de eerste fit-twintiger... om het maar zomaar te noemen... die uh, het, het grootste uh, sceptische... Uh, het, ja, Ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen. Maar in ieder geval, ik hoor het uh, wel vaker dat mensen sceptisch zijn ten opzichte van. Mensen geloven het niet. Dus je, je, jij hebt dat, denk ik, in die twintig jaar toch wel heel veel moeten uitleggen. Ja, dat, dat, dat ook. En, en dat uitleggen gaat dus zo moeilijk. Vandaar dat we eigenlijk mensen een gratis kennismakingstraining aanbieden. Van jongens, kom het nou maar gewoon voelen. Want zelfs ik, die. Theorie het meest vanaf zou moeten weten. Kan eindeloos praten en als superleuk Bram, hartstikke interessant, boeiend, boeiend. Heel, heel mooi, geweldig wat jij over training kan zeggen. Het blijft, zoals altijd zegt, abstract. En je moet het eigenlijk voelen, zodat je lichaam eigenlijk je scepticisme kan over, overriden, overrulen. Dat ja. je, lichaam, je lichaam zegt dan: wow, dit was dus een ervaring. Dus dat is het eigenlijk. Het is te abstract om eigenlijk uit te kunnen leggen. Dus... Ja, kijk, als je gaat hardlopen, daar hoef je niks over uit te leggen. Nee. Weet je, want we hebben allemaal Nike-schoenen gezien. Iedereen heeft uh, hè, mooie hardlopers gezien. Maar dit is gewoon iets wat mensen de meeste mensen hebben dit nooit ervaren. Hmm. En ik weet zelf ook nog, toen ik mijn eerste FIT 20-achtige training in Manhattan deed. En ik kon daarna bijna het trap niet meer aflopen. <lacht> toen dacht ik, ik weet niet of het goed voor je is, maar het doet wel wat. <lacht> dus ik had het totale elastieke benen. En een hele rare sensatie. Maar ik wist, ik heb iets ervaren. Ik heb nu iets gedaan wat ik nog nooit heb meegemaakt. En ik dacht, wat is dit? Ja. En, en nu loop je wel makkelijk een wolkenkrabbetje omhoog. Uh. Ja, zeker. Ik, ben, ik was toevallig nog twee weken terug in München. En daar hebben ze de hoogste toren in het centrum. Daarna daar kun je met de, helemaal ga je helemaal de, de, de trap op. En uh, natuurlijk namen ze ons even mee om ons te testen of we wel fit waren. En hey, jawel hoor, fluitend. Ja. Helemaal naar boven, hartstikke leuk. Maar het, hoe zit dat dan? Want je bent dan wel uh, sterk in de benen. Maar uh, qua uithoudingsvermogen. Nou, wat Bram zegt, je krijgt van fit 20 een heel goed generiek uithoudingsvermogen... voor de algemene dingen in het leven. En tenzij je een triatlonatleet bent of een heel specifieke sport doet op een hoog niveau... heb je niet eens het niveau waarin je dat soort specialistische kracht of coördinatie... of een specifieke kracht nodig hebt. Dus voor de huistuin- en keukenlevens, wat voor 95% van de mensheid ons leven is... Gaat het erom dat je het fundament heel sterk maakt en dat je van daaruit alle dingen kan doen die je doet? En daar is Fit20 echt, ja, biedt een fundament. In de USA. Met Bram Kroeske begin ik over de mentale kant van deze hoogintensieve krachttraining. Het is denk ik ook een mentaal iets van, uh, omdat het, hè, Walter zegt het al, het is niet echt leuk. Je moet je er toe zetten. Nou, is het, uh, ik heb begrepen, uh, vaste, vaste afspraken. Dus er is een stok achter de deur. Werkt dat inderdaad ook zo bij de mensen? Ja, werkt fantastisch. Ja. Dus. dus uh, ik weet zeker dat als we niet die vaste afzaak hadden... dat meer mensen zouden... Ik sla een weekje over. Zo, ja, ja. Maar, maar door, de, door er een vaste afzaak van te maken... en mensen te helpen... in een van de meest belangrijke dingen van trainen... namelijk gewoon elke week... Uh, dit volhouden... Dan maak je het steeds makkelijker om gewoon die, die afzaak na te komen. Ja. Maar het werkt geweldig... een, een vaste afzaak. Ja. Um, we hebben het over doelgroepen gehad. Van jo Hoe jong moet je... Of hoe oud jong moet je zijn om aan deze krachttraining te mogen beginnen? Um, je moet zo oud zijn dat je in de apparaten past. Wij dus het is aan lengte. Ja. Net, net, net zoals in, uh, in de autostoel. Uh, je mag, als je zo lang bent, mag je voor in de auto zitten. Ja, het is meer... Kijk, we marketen niet naar uh, jongeren toe. Hè. Walter had het net over 18 tot 100. Maar uh, er zijn nogal wat ouders die eigenlijk vragen of hun kinderen mee mogen doen. Omdat ze ja, die kinderen ook... een ...gezondere jeugd uh, gunnen. En dan trainen ze inderdaad wel, uh, wel jongeren. Dus, dus vanaf 13, 14. Ja, je begint dan als kind wel goed, denk ik. Want ja. uh, als je netjes het balkje volgt... ...dan uh, mag uh, qua blessure is er niks aan de hand. Nee, inderdaad helemaal niks aan de hand. En ook door de, door de langzame beweging... ...hebben we bijvoorbeeld een hele lage uh, gewrichtsbelasting... Dus je mag, het, je mag het wel high intensity noemen, maar het is tegelijkertijd low force of lage belasting. Ge, gewrichtsbesparend. En er zijn ook mensen die met reumatoïde artritis dit kunnen doen. Gewrichtsbesparend. Oké, okay, want, want dus ook mensen die al het nodige mankeren, kunnen deze krachttraining doen? Ja, zeg maar. Wat jij noemde zelf ook al eerder in het interview mensen met rugklachten. Ja. Maar dit geldt eigenlijk voor heel veel categorieën met, met klachten. Dus door, door, ja, door de hele uh, verfijnde apparatuur die we gebruiken... met ook wat jij beschrijft als een bepaalde manier van bewegen... Hè, dus in die tien seconden, waar we ook weer sensoren voor gebruiken... zodat de klant precies kan zien met welk tempo en met welk ritme... en welke bewegingsuitslag die moet bewegen... maken we het extreem veilig. Dus we, we kunnen eigenlijk heel veel mensen met klachten trainen... die, die ergens anders niet terecht zouden kunnen. Dat maar goed, mensen worden ouder. Er wordt ook dan geschreven... ouderen hebben dan zeg maar niet één klacht... maar heel veel klachten of meerdere klachten. Hoe komen de mensen erachter, Walter... Om of ze dit wel kunnen gaan doen? Ik zou altijd zeggen, simpelweg door te doen. Uh, wij hebben een eigen opleiding, hè? die heeft mede Bram opgezet... om te zorgen dat safety first is ons uitgangspunt. Dus wat voorop staat, is dat wij nooit een lid, een klant bij ons willen blesseren. Dus wij doen altijd een goede intake. Dus wat is het ziektebeeld of wat heeft iemand ooit ervaren... waar we rekening mee moeten houden? En er zijn een paar contra-indicaties, maar de meeste mensen kunnen beginnen... Mm. Dan ga je alleen nog niet direct op de high-intensity niveau starten misschien. Iemand die net bijvoorbeeld een borstamputatie achter de rug heeft. En die weer wil ja. aansterken. Die moet gewoon heel rustig opbouwen. En uh, het mooie bij Fit20 is, we hebben ook geen finishlijn. We hebben geen haast. We gaan beginnen. Oh, dat klinkt Doen... wel lekker, geen haast. Ja, ja, geen haast. We hebben al genoeg haast in het leven, ja, weet zeker. je? Ja. Maar binnen de V20-studio, ook vaak ervaren onze leden het als een oase in hun dagelijks leven. Die mobiel gaat even uit. Er is geen muziek, geen prikkels. Alleen focus op je eigen workout. Dat is heel goed om je cortisol en je bloed op te branden. Het is heel goed om even weer terug bij jezelf te komen. En voor mensen die iets pittigs achter de rug hebben, kan ook een verkeersongeval zijn, een whiplash. Die kunnen weer aan hun leven bouwen, letterlijk. En oh, Dus met een je... WIP, dat zijn ook veel mensen die een WIPles oplopen, dat ja. kan je ook terecht. Zeker, vaak juist zijn wij ideaal nadat iemand bij een visio is uitbehandeld. Dus de eerste, vaak naar traumaziekte, dat kan Bram veel beter uitleggen dan ik overigens. Maar de, Natuurlijk moet je eerst daar beginnen. Maar bij een visio uh, ga je nooit over naar high intensity. Dat is low intensity. Dat is om het lichaam weer te activeren. Om het weer vertrouwen te krijgen. Maar je gaat er niet echt sterk mee worden. En je gaat er ook niet fundamenteel je metabolisme of je energieniveau mee verhogen. Dus dat soort dingen komen alleen maar als je echt richting die high intensity gaat. Maar daarbij geeft je lichaam aan hoe snel of hoe langzaam dat kan. Hmm. Het maakt niet uit of je dat in drie maanden bereikt of in twee jaar tijd. Waar het om gaat is dat je jezelf de kans geeft om, om dat proces in te gaan en vol te houden. Simpelweg vol te houden. Ik heb heel veel leden gesproken aan het begin die zeiden: Walter, ik heb nog nooit één ding in mijn hele leven één jaar volgehouden. Nog nooit. <lacht> Ja, weet je, we weten het allemaal bij een gym. De meeste mensen haken af na drie weken, zes weken of negen maanden. Maar die houden niet eens een jaar vol. Dan word je sponsor. En het is heel goed dat er gyms zijn. Ik ben absoluut niet anti-gym, helemaal niet. Maar heel veel mensen houden het gewoon simpelweg niet vol. Want er is niet die stok achter de deur of je wel of niet gaat. En we hebben nu eenmaal allemaal te maken met heel veel prikkels... en heel veel eisen waar ons leven al aan moet voldoen. Je werk, je familie thuis, je dingen, je dat. En dan moet je ook nog trainen. Dus het is als het ware iets wat heel snel eraf valt. Ja. Omdat mensen al zoveel dingen in hun leven hebben. En daarbij kunnen wij ons zorgen. En zorgen dat je het wel volhoudt. Want dat is echt de key. Dat is de sleutel tot succes. Tot zover het gesprek met Walter Vendel en Bram Kroeske... over hun hoogintensieve krachttraining. Voor meer informatie zie de website vit20.nl. Tot aan het nieuws, Pat Bennettler met Love is a Battlefield.